Max Verstappen is de afgelopen dag tijdens de kwalificatie in Bahrein gecrashed omdat zijn auto onbestuurbaar werd. De motor kreeg er ineens 150 pk bij. Ik snapte niet zo goed wat er gebeurde, zei Verstappen na afloop. Zijn teamgenoot Ricciardo legde uit dat zoiets kan gebeuren doordat hybride motoren grilliger zijn dan een ouderwetse V8. Verstappen bleef bij de botsing met een muurtje ongedeerd en start de komende dag tijdens de Grand Prix in Bahrein vanaf de 15e plek. Sebastian Vettel start van pole position.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 Tot zover het NOS-journaal. ANWB verkeersinformatie: twee files. Een op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen knopend Hoevenlaken en de Afrit Bunschoten 2 kilometer. Dat is goed voor 12 minuten vertraging. En op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Woerden en de Meern. Een file van 3 kilometer door een politieactie. De weg is daar dicht. De vertraging is nu nog kort, maar zal vermoedelijk oplopen. En dat was de verkeersinformatie. BNN Vara. Goedenacht. Normaal gesproken hoor je nu de stem van Roelof de Vries... maar vannacht zit ik op zijn plek en ik ben Shay Kreuger. Ik was 13 jaar toen mijn moeder in de gevangenis ging werken. Super spannend vond ik dat altijd. Mijn mama bewaakt boeven. Eigenlijk is ze gewoon een soort van superwoman. Het enige wat ik kende waren onrealistische filmscenario's van boeven in oranje pakken. En de allereerste keer dat ik mee mocht van een rondleiding door de gevangenis... kan ik me nog heel goed herinneren. Ik kon er bijna niet van slapen. Sochtens vroeg op een zaterdag opstaan, de auto in en daar staan we dan. Voor de deuren van de gevangenis. Eenmaal binnen voelde het steriel, leeg en de kleur die me goed is bijgebleven is rood. En al die deuren en sleutels, er kwam maar geen einde aan. Het voelde niet zo eng als dat ik had gedacht. En afgelopen week sprak ik mijn moeder ter voorbereiding van deze show. En in elk woord over haar tijd in de bajes spatte het enthousiasme af. Ze is nu met pensioen en ik verraste haar met mijn belletje. En de eerste vijf minuten was ik vragen aan het beantwoorden. Wat ga je doen dan? Waar? Wie zijn je gasten? Hoezo heb je het over de baaiers? Door de jaren heen veranderden de discussies... over het gevangenisleven bij ons thuis. Ik werd ouder en begon een mening te vormen. Ze zitten er niet voor zweetvoeten, zei mijn vader. En mijn moeder kwam altijd met een monoloog. Iedereen maakt fouten. En een celstraf is de straf die daarvoor staat. Als de samenleving dan ook nog eens gaat oordelen... dan worden gevangenen twee keer veroordeeld... Twee mensen met twee totaal andere meningen en ik was het vaak met mijn moeder eens. Naast mijn moeder heb ik nog iemand die mij vertelt hoe het leven in de gevangenis eruit ziet. Pancho. Iemand waarmee ik een onverwachte vriendschap heb opgebouwd. Ik schrijf sinds twee jaar met hem. Hij zit vast in de pinnature inrichting IJsselmonden. We schrijven elkaar wel vijf kantjes. De eerste paar keren was Kramp in mijn pols het gevolg. Wie schrijft er tegenwoordig nou eigenlijk nog brieven? Inmiddels heb ik het schrijven weer helemaal onder controle. We praten over wat er in het nieuws is en naar welke muziek we luisteren. Hij houdt van salsa. Farruko is zijn favoriet. Toen mijn oma overleed en mijn relatie voorbij was... was hij een van de personen wiens advies me echt raakte. Hij is 25 jaar. Vanavond duik ik in het leven in de gevangenis... Is het een hotel? Moet je constant op je hoede zijn? En hoe reageert de buitenwereld als ze horen dat je in de gevangenis werkt? Deze vragen en meer bespreek ik vannacht met Mark Gravelin. Hij werkte meer dan tien jaar op verschillende afdelingen... binnen de penitentiaire inrichting in Vught en is daarna zijn eigen resocialisatieproject gestart... Prospects at Work. Frans Douw heeft 40 jaar in inrichtingen voor jeugd... forensisch psychiatrische patiënten en volwassen gedetineerden gewerkt... waarvan de laatste 27 jaar als gevangenisdirecteur... en daarnaast begeleidt hij ook familieleden van gedetineerden. En Bouke Tichelaar heeft net als Mark... meer dan 17 jaar op verschillende afdelingen binnen de PI in Vught gewerkt... en is nu werkzaam bij Prospects at Work... En met hen duik ik in het gevangenisleven. Zij zijn de zes ogen van de vries. Een hele goede nacht. Live vanuit het Ink Hotel in Amsterdam. Welkom Frans, Bouke en uh, Mark. Hoe gaat het met jullie op deze, wat is het, zaterdagnacht? Goed. Goed? Ja. ja? Ik hoor je niet zo goed. Kom wat dichterbij. Mm. Ja, goed. Gaat u goed op de ja, mark? Lekker warm, dagje. Daar zit je goed. dan. Goed. <laughs> daar zitten jullie dan met z'n drieën bij mij om te praten over het gevangenisleven. En om even um, ergens te beginnen, uh, dan graag bij het begin. Hoe kom je in hemelsnaam terecht in de gevangenis? En dan kijk ik jou even aan, uh, Frans, ja. want voor jou was het een echte roeping. Dat kun je wel zeggen. Ik, uh, ik was zelf een moeilijke voetbaljongetje. Uh, twee keer van school gestuurd, op mijn zestiende gaan werken. Uh, ongeschoold werk gedaan. En op een of andere manier gaf iemand me een kans om op mijn twintigste in een jeugdinrichting te gaan werken. En in die jeugdinrichting uh, wilde ik eigenlijk uh, de autoriteit zijn uh, die beter was. En het beter deed als alle autoriteiten waar ik tot dan toe tegen gevochten had. Mm -hmm. En dat heeft heel erg goed geholpen om uh, zelf te herstellen van mijn jeugd. En uh, ja langzamerhand ben ik toen... Uh, een professional geworden. Maar ik bedoel, je komt daar dan op een gegeven moment binnen. Bij toeval, eigenlijk, is wat je zegt. Voelde het meteen als een match? Ik hoorde hier thuis. Uh, ja, wat er gebeurde. Ik, ik werkte in een jeugdinrichting. Uh, in die tijd, jongens van 15 tot 18 jaar. Ik was 20. Ik kreeg, uh, dat gebeurde nog in die tijd, een bos sleutels. En uh, als ik de volgende dag nog overeind zou staan. als ik afgelost zou worden. dan was ik wellicht geschikt voor het vak. Uh -huh. Zo ging dat toen. Ehm. Uh, ik was wel een jongen van de straat. Dus dat, dat is goed gegaan. Ja. Maar wat ik wel ook meteen voelde was dat uh, repressie... en uh, uh, je moet structuur hebben voor de veiligheid uh, van de jongens. Maar wat, je, wat echt helpt is om de jongens op hun talenten aan te spreken. Uh, uh, je te richten op wat ze wel kunnen en niet op wat ze niet kunnen. Ja. Uh, op hun dromen... Ik heb wel gemerkt dat, dat dat er eigenlijk voor zorgt dat uh, de jongens verder komen. Oké, okay, dus eigenlijk een roeping. Je komt het terecht. Op een gegeven moment voelt het inderdaad als een match. En weet je dus bijna van nature wat je moet doen. Dan kijk ik jou even aan, Mark. Je was oorspronkelijk hoevenier. Ja. En hoe kom jij dan in hemelsnaam uiteindelijk in de gevangenis terecht? Uh, toen ik uh, vanwege uh, lichamelijke klachten gestopt ben met uh, het hoofdnierswerk... ben ik een uh, uh, vrijwilligerswerk werken in uh, hoe noem dat, uh, uh, dakloosopvang. Mm -hmm. uh, opleiding gaan volgen en tijdens mijn opleiding uh, heb ik een rondleiding gehad in de PI Tilburg. En toen ik daar rondliep, had ik van, ja, dit lijkt me echt leuk om te doen. Dus ja. zodoende een PI Vught uh, gesolliciteerd en heb uh, meteen aangenomen en begonnen. Tien jaar in de gevangenis gewerkt, ja. verschillende functies gehad, verschillende afdelingen. Ja. Wat was de heftigste? Uh, ik denk dat de meest heftige, de, de, de, de, wat mij het meest geraakt heeft... is de uh, zeer intensieve specialistische zorg van de TBS Longstay. En zeker op de manier van hoe mensen daar uh, begeleid worden... en de ruimtes eromheen, is dat toch wel de meest pittige afdeling waar ik sta. Heb. Ik heb geen kaas van gegeten, gegeten, dus geef mij eens een kijkje in, in, in die wereld. Er uh, is dus één afdeling uh, van de Longstay TBS, waarin een uh, zeer complexe... Uh, mensen met een complexe problematiek zitten. Uh, veel uh, met uh, psychiatrische problematiek. En uh, ook uh, geweldsproblemen. Uh, uh, of agressieproblematiek. Mm -hmm. En daar zitten een uh, zestal tbs longstay uh, uh, uh, uh, kamers. Ja, het zijn zes kamers met, uh, met, met zes mensen met een maatregel. Mm -hmm. En dat, uh, die gaan één voor één de deur uit. Dus er uh, komt nu vier, vijf man personeel op de gang. Omdat gewoon je weet niet wat er kan gebeuren? Nee. Dus eigenlijk is de spanning zorg ervoor dat het heftig is? Uh, de onbrekenbare ja. factor, ja. Oké, okay, interessant. Dan uh, Bouke, jij bent dan de enige van uh, de drie... die toch wel een makkelijkere link heeft gehad met uh, gevangenisleven. Want jij komt van Defensie af. Ja, dat was voor mij uh, zodoende eigenlijk... Uh is het bij mij zo gegaan, tussen mijn uitzendingen door... zat ik in een kroeg en uh, de barman daar, of de eigenaar ook... Uh, die had altijd in de, in de baas in Vught gewerkt. En zodoende hadden we er vaak over gesproken. En daar heb ik altijd in mijn achterhoofd gehouden van... nou, als je het ooit bij, wordt bij... Uh, ik heb altijd bij de magniers gezeten... Uh -huh. dan is dat misschien wel een, uh, een leuk plekje om uh, ooit te gaan werken. Nou, toen kreeg ik op een gegeven moment kinderen... en je gaat heel veel missen. Ja, je bent elke keer telkens een half jaar van huis. En uh, toen heb ik op een gegeven moment die stap gezet. Gaan solliciteren. En, uh, ja, zo doen. Uh... Terechtgekomen. Ja. Als je kijkt naar uh, de wereld van defensie. Dan moet ik gelijk denken aan toch best wel ja, strakke regels. Strakke regime denk ik dan, op het moment dat je zou kijken... naar de opgedane ervaring bij Defensie. Kon je dan makkelijk een stap je weg vinden binnen de gevangenis? Nee, in eerste instantie was dat juist helemaal niet zo. Want ik was door, uh, door mijn tijd bij Defensie best wel afgestompt geraakt eigenlijk. En ik kwam in eerste instantie op een algeel regime. Langgestrafte volwassenen, zoals ze dat noemen. En dat was voor mij, zoals ik toen de tijd in mijn vel zat, uh, veel te soft. En toen ben, heb ik destijds vrij snel een overstap gemaakt naar de landelijke afzondering. En daar was dat wel allemaal heel strak afgekaderd. En, uh... Maar ook een ander soort collega's liep daar. Oh, wat dat, interessant. Dat, ja, kan je nagaan dat mijn aanname is dan meteen van... oh ja, het zou wel heel erg zwart-wit strak geregeld zijn... maar je zegt veel te soft in eerste instantie. Na naar mijn mening. Juist, ja. ja. Maar dat komt natuurlijk door je achtergrond van um, bij Defensie. Ja. Maar hoe kan dat dan veel te soft zijn, überhaupt? Nou, het Want je hebt wel het, het regime was niet te soft, maar het past er niet bij mij. Ah, het, uh, op teamfiets. Ja. Ja, Wij, um, nou, we zitten hier met drie um, oud-medewerkers van uh, gevangenissen. Mijn uh, producer heeft uh, keihard zijn best gedaan om um, mensen uit te nodigen die op dit moment nog actief <coughs> bezig zijn. Dus met andere woorden, op dit moment werken in de gevangenis. En dat wil maar niet lukken. Frans, dan ga ik jou even aankijken. Hoezo mm -hmm. is het een soort van um, mysterieuze wereld rondom de gevangenis... en geeft niemand, laten we zeggen, openheid van zaken? Ja, wat ik gevolgd heb uh, in al die jaren is... Uh, dat zowel binnen het gevangeniswezen als in allerlei andere sectoren van de overheid... en ook bij bedrijven, uh, werd men steeds uh, gevoeliger voor incidenten... die vervolgens leiden tot mediaonrust en uh, uh, kamervragen en dat soort dingen. Daar had men ontzettend te balen van. En de afgelopen pakweg 10, 15 jaar heb je natuurlijk de oprukkende P PR en communicatie strategieën gekregen. Um, we hebben in Nederland inmiddels meer communicatiemedewerkers... en PR-medewerkers dan journalisten. Um, ja, justitie heeft daar heel erg hard aan meegedaan. Uh, door de boel goed gesloten te houden naar binnen... en een mooi verhaal naar buiten te vertellen. Het beeld neer te leggen wat ze graag willen laten zien. En ik moet zeggen dat uh, ze daarin naar mijn smaak... over de grenzen heen gegaan zijn van wat eigenlijk zou moeten... Mm -hmm. omdat, omdat ik vind dat je als overheidsorganisatie... zeker als je een aantal duizenden mensen binnen hebt... heel transparant en open moet zijn. En je deuren open moet zetten. Dat niet, dat, daar hebben we ook de burgers recht op. En het is bovendien ook heel goed voor het gevangenissysteem als het open is. Want alles wat gesloten is... Uh, is heel erg bevattelijk voor destructieve tendensen. Ja. Hoe was dat dan uh, in jouw tijd als uh, directeur? Stond jij daarvoor nou, open op dat moment? Of? Met, ja, ik heb, ik, heb, uh, uh, ik heb nooit zowel binnen het gevangeniswezen als daarbuiten... Uh, mijn mond gehouden over de dingen, over mijn mening. Uh -huh. uh, mijn oprechte mening uh, over hoe dingen gingen. Uh, dat heeft me wel het een en ander opgeleverd. Uh, in positieve zin. Ik heb een paar jaar geleden heb ik bijvoorbeeld bij Eén Vandaag uh, een verhaal verteld. En toen dacht iedereen dat ik ontslagen zou worden. Dat was na de sluiting, van, uh, de aankondiging van de sluiting van een heleboel gevangenissen. Um, dat is niet gebeurd. Dus ik moet zeggen, ik ben niet uh, ontslagen. Mm -hmm. uh, wat wel gebeurd is, is dat ik uh, ja, enorm veel verboden heb gekregen. Om... Je mag niks meer zeggen. Ja, en dat mag niet en dat mag niet. En ja. ondertussen heb ik nog heel veel gedaan. Ja. Um, maar ik moet zeggen dat ik het... Uh, uh, heel slecht vindt als een overheidsorganisatie... zijn doelstelling namelijk gesloten zijn... puur en alleen bedoeld om mensen binnen te houden. Mm -hmm. Dat is eigenlijk de taak. En datgene de macht die daarmee samenhangt gebruikt om ook zeg maar, geen informatie naar de, de media buiten. te geven. Ja. Je zei, ik wil even een stapje terug. Want je zei net iets um, interessants. Je, je had het over... Um, het is geheel gesloten... waardoor het mogelijk is vanuit PR van het gevangenisleven... een beeld te schetsen... Ja. die wellicht niet strookt met de waarheid. Ja. Is kijk, dat dan ook wat je zegt? Dat... Nou, Wat ik eigenlijk zeg is dat... Uh, kijk, ik vind de werkelijkheid... kun je op honderd manieren bekijken. Mm -hmm. um, een van de manieren waarop je naar de gevangenis kunt kijken... is dat het allemaal heel heftig is. En dat er hele moeilijke mensen zitten. Die ook heel raar doen en heel gevaarlijk zijn. Dus haal je als... Uh, op het moment dat je dat laat zien, bijvoorbeeld via Boeg in de Baaiers. Ja. dan um, heeft iedereen heel veel respect voor al die gevangenismedewerkers. En god, wat een moeilijk werk. En dan krijgen jullie wel genoeg geld om, het, om dat moeilijke werk te doen. En moeten we niet allerlei andere voorzieningen voor jullie treffen. Aan de andere kant, die gevangene is ook gewoon mijn buurman. Het is de, uh, de... Ik zeg altijd, het zijn de kinderen van mijn vrienden... en de vrienden van mijn kinderen. Uh, die over het algemeen maar heel kort in de gevangenis zitten. En die gewoon mensen zijn zoals jij en ik. Geen enkel verschil. Ja. Dus als het gevangeniswezen alleen maar die invalshoek toelaat... alleen maar die media toelaat in de gevangenis... dan is er natuurlijk geen ruimte voor het andere verhaal... En dat verhaal, namelijk, wat ik vind dat verteld moet worden... is dat mensen wel verschrikkelijke dingen gedaan kunnen hebben. Of erge dingen. Maar dat ze verder gewoon eigenlijk als persoon, als mens... niet anders zijn dan jij en ik. Ja. Dat is ook een beetje het verhaal dat ik van mijn moeder heb meegekregen. We gaan daar straks uh, wat meer door, op. Uh, ja, dat we <laughs> ja. in, in Mijn lange persoonlijke column heb ik dat natuurlijk al verteld. Um, interessant wat je zei. Ik moet gelijk even denken aan het feit dat er constant um, nieuws naar buiten komt als het gaat om leraren en hetgeen dat zij verdienen. En of, uh, of dat um, ja, in balans staat als het gaat om hetgeen dat ze bieden. Ik bedoel, onze kinderen um, verrijken met kennis. Um, bouken. Is dat de reden dat je bent gestopt? Dat je dacht, ik verdien hier te weinig? Of verdien nee, nee, je eigenlijk wel gewoon lekker? Nee, ik ben er zeker niet op vooruit gegaan. <laughs> nee? nee, nee. Maar, um, ik, want ik hoor net het verhaal van uh, Frans. Heftig werk, moeilijk werk. Dat is natuurlijk wat, uh, wat wij eh, krijgen te zien en, ja. en te horen krijgen. Um, vind je dat je daar goed voor bent beloond? Ja, zeker wel. Ja? Nou, ik, daar heb ik nooit klachten over gehad. Nou. Oké. Okay. Ik, ik, ik, in mijn ooghoek zie ik Mark ook ja schudden van... nee, goed geld. Uh, de, de, voor hetgeen uh, wat je doet vergelijkbaar met andere uh, uh, sectoren in de zorg... wordt justitie heel goed betaald. Ja. Ja. Ik kan me trouwens voorstellen... je had het net, uh, uh, Mark, had je het over... Uh, nou ja, toch wel een, een situatie wat je schetste wat vrij heftig werk was... Neem je je werk mee naar huis? Heb je momenten gehad dat je thuis kwam dat je dacht... Ik heb nog een gedetineerde bij. Nee, dat heb ik nooit gehad. <laughs> nee. nee, nee, nee. Dat nee, niet. Nee, nee, nee. Ja, uiteindelijk neem je, uh, je... Toen ik begon in het gevangeniswezen... Mm -hmm. uh, dan ben je vrij puur erin. Maar je gaat op een gegeven moment ook wel een schil opbouwen... om niet alles binnen te laten komen. En uiteindelijk zijn er wellicht wel incidenten geweest... waar ik wel nachten slechter over geslapen heb. Ik, ik ben nog steeds mens. Ja. Maar om nou te zeggen dat ik het echt mee naar huis toegenomen heb... nee. Dat niet. Nee. En um, constant bezig zijn met vrijheid versus beperking van vrijheid. Verandert dat nog de manier waarop je, ik weet niet, dagelijks in het leven staat? En dan kijk ik jou even aanbouken. Mm, nee... Het is uh, meer de dingetjes eigenlijk, uh, wat Mark net zegt... is uh, de schillen die je opbouwt door het werk. Uh, je, je bouwt bepaalde panzers op dat dingen niet meer zo, zo heftig binnenkomen. Je maakt hele heftige dingen, kun je meemaken, bizar gedrag... noem het allemaal maar op, uh, bedreigingen. Dat doet je op een gegeven moment niks meer, dat, de, of heel weinig. Maar ergens binnenin doet het natuurlijk wel iets met je. Juist, ja. ja, ja. Maar wat dan? Ja, daar kom, ben ik achter gekomen toen ik uh, ben gestopt bij justitie. Ik zit nu veel rustiger in mijn vel, veel lekkerder in mijn vel. Uh, toegankelijker. Ja, wat toegankelijker, denk ja. ik, ja. Ik kan me goed voorstellen dat je constant op je hoede bent. Nee, daar had ik buiten, buiten de gevangenis geen last van of zo. Het was niet dat ik daar als een of ander paranoïde vogeltje rondliep of zo. Nee, zeker niet. <lacht> nee. Gelukkig tweet, tweet. Uh, ja, een heel, heel belangrijk fenomeen, wat, uh, wat hij vertelt. Mm -hmm. um, het, ik vergelijk het altijd een beetje met een chirurg... die zegt van, uh, die moet opereren, een mens... en die moet niet nadenken over wat die persoon allemaal... Uh, uh, over die persoon die die moet opereren. Hij moet gewoon zijn klus goed doen. Mm -hmm. Dus hij sluit zich als het ware af voor de beleving van die persoon. In de gevangenis moet je allemaal volwassen mensen... die misschien wel heel aardig en sympathiek zijn... die misschien net slecht nieuws gehoord hebben... die uh, een lange gevangenisstraf, waar de, waar de kinderen ziek zijn... die moet je... Voor ik weet niet hoeveel uur achter de deur doen. Mm -hmm. uh, het helpt enorm om te doen wat deze mannen zeggen. Dat is ook bijna onvermijdelijk. Want om, het, om je af te sluiten voor dingen. Omdat soms kom je uit een isoleercel. waar je net uh, heel veel geweld hebt meegemaakt. En uh, ja, een half uur later ben je je eigen baby aan het verschonen. bij wijze ja. van spreken. Ja, dat dat is... zijn. Dus je moet een knop hebben. die ja, thuis he? functioneert. En tegelijkertijd is dat ook heel gevaarlijk. Uh, dat je moet uitkijken dat je wel blijft voelen wat er gebeurt... Dat je wel contact blijft houden. Dat, het, dat, je, het echt, dat je echt met mensen werkt. Ja. We duiken zo meteen daar uh, dieper op um, in. We gaan het hebben over het uh, leven in de gevangenis. Um, twee, mannen van, uh, of twee van mijn gasten op dit moment. Hebben gewerkt met de echte zware jongens. En dan heb ik het over een uh, Willem Holleder. En een Mohamed B. En straks krijg je antwoord op de vragen van. Wat doen de gedetineerden zoal op een dag? Wat zijn de omgangsregels? En ik heb hier tegenover mij. Meer dan 65 jaar uh, bias -ervaring. Dus heb je een vraag aan een van deze mannen. Stuur dan even een appje. En dat kan naar de NPO Radio 1 app. Of naar www.nporadio1.nl. En dan zie je bovenaan staan appje. En dan heb ik nu muziek. En hoe toepasselijk Our House Madness. Mother's tired, she needs a rest The kids are playing up downstairs Sister's sighing in her sleep oh. Brother's got to date to keep you carting around Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our a... Our house, It has a crowd There's always something happening And it's usually quite loud Proud. Nothing ever slows so her down and a mess is not allowed.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 Vio Radio 1 en dit was Our House Madness. Live vanuit het Amsterdams Ink Hotel luister je nog steeds naar de zes ogen van de Vries. En uh, je hoort het inderdaad, er zit hier een dame. Mijn naam is Shay Kreuger. Roelof is uh, waarschijnlijk op dit moment ergens aan het bolen. Uh, en specifiek ergens op een plek op de Oude Vierkamp in Zwolle. Dus mocht je daar zijn, maak even een foto met uh, Roelof en stuur hem naar de NPO Radio 1 studio. Op dit moment bij mij aan tafel drie oud gevangenismedewerkers: medewerkers Tichelaar, Frans Douw en Mark Gravelin. En um, Roelof heeft altijd stellingen klaarstaan. Hij is er vanavond dan niet, maar de stellingen heb ik wel. En uh, Mark, ik kijk jou dan even als eerste aan. Het werken in de bias is niet voor iedereen weggelegd. Het is uh, niet voor iedereen weggelegd. En het heeft een, uh, houdbaarheid, uh, een bepaalde houdbaarheid. Oké, okay. wat voor type mensen moeten niet in het geval, in het gaan werken? Ja. Goeie vraag. Mensen die... Uh... Te veel op het, uh, hoe noem je dat? Uh, het knuffelgehalte zitten. En dat bedoel ik, he, de, de, te veel op maatschappelijk verantwoord zitten. Uiteraard werken ook maatschappelijk verantwoord. Ik weet niet hoe het uit moet leggen. Maar gewoon de mensen die uh, te veel aan de zachte kant zitten. Die te veel mensen willen helpen. Uh -huh. Dus het te veel helpen kan in dat geval ook kwaad doen. Het is juist goed om mensen te helpen in het gevangeniswezen. Verder te helpen. Dat is ook het doel van een straf. Om ze naar de rand een goede toekomst te geven. Uh -huh. Maar als je daarin doorschiet, dan heb je het in de gevaar de bias wel heel slecht. En je zei ook, uh, bias heeft ook een huid, houdbaarheidsdatum. Ja. Vertel. Voor mijn visie, vanuit mijn visie heeft de bias een uh, houdbaarheidsdatum van 10, 15 jaar. Dan moet je echt iets anders doen. Ja, want, want anders? Uh, zeker omdat die muur, die schil die je eerst opbouwt... Uh, om uh, de, de agressie niet binnen te laten komen. Dat kan op een gegeven moment een muur worden en dat kan je ook in beperken in de toekomst. Oké, okay, duidelijk. Dan Bouke, kijk ik jou aan. De gevangenis dient als school voor criminaliteit. Mm, ja, dat is een goede. Misschien. Nou. Ja. Ja, kijk, je hebt uh, natuurlijk regimes waar uh, gedetineerden veel contact hebben met elkaar. Je hebt jongens die misschien als een, uh, met een eerste delict binnenkomen. Hè, en tijdens een eventje allerlei uh, tips en tools aangereikt krijgen tot. Maar hè, ze kunnen ook de keerzijde juist zien van dit is niet wat ik wil. Omdat ze met iemand zitten met een recidivist die al 40 jaar bijvoorbeeld erin deur uit gaat. Mm -hmm. Dus het kan ook die kant op werken. Ik denk dat het een beetje persoonlijk gebonden is. Ja. En op het moment dat we zouden zeggen het dient inderdaad als golf voor uh, criminaliteit... wat zou er dan moeten veranderen binnen uh, de gevangenis om dit een draai te kunnen geven? Om dat stuk aan te pakken, dat lijkt mij bijna niet mogelijk. Het is juist denk ik eerder het stukje van na de detentie om daar wat verder op door te pakken... mensen na de detentie beter te begeleiden... en uh, dat je daar winst kunt maken. Ja, maar dat, dat is dan verschrikkelijk nieuws, toch? Want is dat dat het, ja, nou, in de zin van een percentage is dan gewoon gedoemd om weer terug te komen, aangezien het dient als school voor criminaliteit. Dus wordt je... Um... Nee, dat is hoe jij het nu noemt. Hè. De, de, de, de, de stelling, dus misschien een, uh, er zijn er misschien een paar die... Uh, dat het dubbeltje die kant op valt, Maar er zijn ook, ook zat dat het uh, dubbeltje de andere kant opvalt. Heb uh. je in de opvoeding ook al. Wat zeg je? Ja, heb je in de opvoeding ook al. Dat mensen ja. vanuit de opvoeding het vak geleerd worden. Nou, het is in ieder geval iets dat heel veel gevangenismedewerkers hebben. Omdat ze, uh, wat jij nu zegt omdat uh, je wel de mensen ziet die allemaal terugkomen en niet de mensen die wegblijven. En dan veronderstel je eigenlijk, uh, je krijgt een soort negatief beeld. Je veronderstelt dat de mensen die wegblijven. dat die wel ergens in een andere gevangenis zitten of wat dan ook. Ik, ik, ben, het, uh, ik ben zelf van mening dat je heel goed daarin kan interveneren, zeg maar. Dus uh, kan zorgen dat de gevangenis minder een. Uh, een gevangenis is een negatieve plek natuurlijk, het is mm -hmm. gesloten. Uh, een groot machtsverschil tussen mensen die opsluiten... en mensen die opgesloten worden en allemaal dat soort dingen. Maar ik ben ervan overtuigd dat je uh, die, die nadelige gevolgen... namelijk die negatieve beïnvloeding onder gevangenen... Mm -hmm. heel erg kunt beïnvloeden door gewoon een heel goed dagprogramma... door beginnen op, uh, opleidingen te hebben... door mensen verantwoordelijkheid te geven. Ga er alsjeblieft niet mee wachten tot na de gevangenis. Want dan uh, ben je misschien al veel te laat en dan moet je... Daarna moet je de boel weer eens een keer gaan oppakken. Dus ik, ik ben echt ervan overtuigd dat je van de gevangenis een plaats van herstel zou moeten maken. Duidelijk. Nog een stelling. Een telefoon in de gevangenis kun je alleen krijgen via een corrupte sipier. Ja, deze vind ik zelf heel spannend. Hij is aan een aantal manieren. Vertel, hoe creatief zijn de ja. uh, gedetineerden? Om nou, te beginnen is het zo dat. Uh, We zitten in de nacht, hè, mannen? Het kan er gewoon. Ja. Nee, kijk. kijk uh, uh, natuurlijk zal dat ook gebeuren. Maar over het algemeen is het zo dat. Uh, het, het, het maken van een mobiele telefoon. Dat, is gewoon, uh, dat gaat om hele kleine onderdeeltjes. die je kunt gebruiken om. Uh, om, een, om een mobiele telefoon te maken. Mm -hmm. dus vaak is, is het mobiele telefoontje is gewoon van plastic. Dat gaat in de detectie niet af. Dat wordt gewoon binnengesmokkeld. Uh, dan uh, heb je simkaartjes die ook heel erg klein zijn... en op allerlei manieren kunnen worden binnengebracht, zeg maar. Dus het hoeft, niet, het hoeft echt niet alleen via, uh, via een personeelslid te okay. zijn. Ik heb ooit een uh, telefoon gevonden in een paar slippers. Of een ja. paar sloffen. Een telefoon in een paar sloffen? Ja. Oh, de slof uh, is wat, hier, de, twee de, centimeter dik. De, de zolf dik. de uh, slof. Ja. Had hij dermate uit weten te uh, vrezen. Dat daar precies een telefoon in past. En de andere de oplader en de simkaart en een potje lijm om het weer dicht te plakken. Ja, dat uh, kun je... Creatief. We zijn hier in Nederland. Hè? En ik weet van een uh, gevangenen op death row in Amerika. Uh, wat het meest repressieve systeem is wat je kunt hebben. 24 uur per dag in een afzondering. Dat al die gevangenen met elkaar bellen. Mm -hmm. uh, ze halen namelijk uit hun radio halen ze een, een draad, een zeg maar. Ja. Die gaat van cel naar cel. En dan kunnen ze gewoon met elkaar spreken. Dus, van uh, cel naar cel. Ik moet, uh, ik moet ervan lachen. Met andere woorden, op het moment dat ik in een gevangenis zou rondlopen als uh, Cipier... en ik kom mijn telefoon uh, tegen in een slof... dan schiet je toch half in de lach, of niet? Hey. De richting gedetineerde niet, daar blijf je professioneel, maar ik vind. Van binnen ga stuk. ik heb zat dingen gezien waar ik echt wel denk van nee, dat is creatief. Ja. En dan, als je dan de directeur hem hoort afstraffen, dan denk je van eigenlijk heb je hem een compliment moeten geven, <laughs> want hij heeft een lek weten te vinden ja. die wij niet gedicht hebben. Dus, ja. Feit is, feitelijk zouden telefoons gewoon voor gedetineerden toegestaan moeten worden. Ja, dat vraag ik me dus ook af. Ja. Je, zou, uh, je zou ervoor kunnen kiezen dat ze niet. Zouden kunnen internetten, een, beperkt uh, telefoonnummers in zouden kunnen bellen. In twee jaar van mijn uh, carrière heb ik in een van mijn gevangenissen. Uh, een pilot mogen draaien met uh, mobiele telefoons voor gevangenen. Mm -hmm. Dat ging uitstekend. En het was vooral heel fijn ook voor kinderen van gevangenen. omdat vader gewoon op een gegeven moment een bepaald tijdstip kon bellen. en, en wel rustig kon wensen en, uh, en dat soort dingen. Ja. Dus het is ook heel goed voor het onderhouden van het contact met de familie. Mm -hmm. We controleerden die telefoons ook. Ze mochten hun eigen telefoon invoeren. En In die twee jaar is er niemand geweest die daar misbruik van gemaakt heeft. Dus, uh, en als je, het ook, als je ook bedenkt dat zeg maar, uh, iemand sowieso met een telefooncel ook kan bellen. Zeg maar, dus de bedoeling is dat mensen met huis kunnen bellen. Dat is een belangrijke doelstelling van het gevangeniswezen. Om het contact te faciliteren tussen mensen en hun familie. Mm -hmm. Ja, Dan is het eigenlijk heel ontzettend jammer dat dat uh, landelijk nog niet is ingevoerd. Mark en Bouke, jullie hebben beide in uh, Vught gewerkt. Daar, uh, zei ik net al, zaten de echte zware jongens... als bijvoorbeeld Willem Holleder en Mohamed B. Uh, dat vind ik gewoon leuk om te benoemen. En te kijken naar jullie en dan denk ik... Damn, deze mannen het zijn ook wel uh, zware jongens dan jullie twee. Als we kijken naar uh, de dagbesteding. Hoe ziet een dag van een... Ja, gevangenen eruit, waar zijn ze mee bezig? Dat verschilt natuurlijk heel erg van uh, regime tot regime. De regimes waar ik heb gewerkt, was dat uh, over het algemeen heel erg beperkt. Want er zaten de mensen die de de gedetineerd zaten... die zaten op meermansbenadering, zoals ze dat noemen. En? en wat betekent dat? Dat betekent dat er per één gedetineerde minimaal twee personeelsleden... voor nodig waren om diegene uit te sluiten... en hem bijvoorbeeld te verplaatsen naar de lucht Omdat hij gevaarlijk was? werd dus of... het beheersgevaarlijk had. Okay. Duidelijk. Ja. ja. En de, ja, een dag op, op zo'n regime ziet er heel sober uit. Er mogen ze één uur lucht op een dag. Twee keer eh, Douche. douchen in de week. Twee keer tien minuten bellen in de week. Twee keer douchen zo, in de week? Ja. ja dat is Hoezo twee keer douchen in de week? Dat is in ja, hun Dat is de minimale rechten wat ze hebben. Ja. Ah, oké. Okay. Maar ja, op zo'n afdeling kom je dan ook niet zomaar terecht. Ja, duidelijk. Jullie hebben ook alle, alle drie op de langste afdeling gewerkt. En um, die mensen komen dus voorlopig sowieso niet buiten. Ga je met zulke mensen anders om dan uh, bijvoorbeeld op een andere afdeling waar meer ruimte is? <coughs> um... In mijn ogen is het, het TBS is geen gevangenisstraf. Mm -hmm. TBS is een maatregel na een gevangenisstraf. En zeker een longstee-afdeling is dus een teken dat die mensen uh, toch een problematiek hebben, psychiatrische problematiek hebben. En je moet ook zien als een psychiatrische inrichting in Mijn Ogen. Waar mensen bij elkaar leven en misschien wel de rest van hun leven bij elkaar leven. Dus daar ja. ga je heel anders om. Als je iemand op een uh, witte landelijke afzondering in zijn strafgang hebt zitten. of op een uh, beheersgezin. Kun je me van een vans. voorbeeld geven van een specifieke uh, regel? Wat mag wel, wat mag niet? In de, mag de de iemand stay? een. Ja, zijn Mag je iemand uh, bijvoorbeeld een high five geven? Of mag dat bijvoorbeeld niet? In de geen contact maken? Dat was de het eigenlijk meer een. Uh, ja, de, de, de er is een, een verschil diering, tussen ja. de Rone en de SIS-afdeling waar wij gewerkt hebben. De SIS-afdeling ja. is ja. eigenlijk een, uh, ja, ook een Longstay-afdeling... maar met veel meer veiligheidsaspecten er rondomheen gebouwd. Was uh, dus eigenlijk wel om de, de mensen die er zitten zoveel mogelijk kwaliteit van leven te geven... maar ook met, ja, helemaal afgekaderd met allerlei verantwoordelijkheden. Ja. Ja. Okay, ja. Als je op reguliere Longstay heb ik ook een periode van een jaar anderhalf ja. jaar gedraaid. En dan... Uh, uh, Eet je samen, euh, kook je samen, ga je samen sporten... ga je samen muziek ja. maken, keer een barbecue. -tje. Ja, en afgezien van dat hele kleine groepje... wat voor die hele zware maatregelen nodig heeft... dat is mm -hmm. een heel klein percentage van dat hele gevangeniswezen. Mm -hmm. 1-2 procent mm -hmm. maximaal. En de mensen die echt heel erg psychotisch zijn... kun je meer zeggen dat de mensen die langer zitten... Die, hebben een, die kun je meer verantwoordelijkheid geven. Die hebben een soort zelfbedruipende gemeenschap. Want die zitten jarenlang, die willen allemaal rustig zitten. Uh, terwijl als mensen korter zitten, dan heb je een veel heftiger proces. Ja. Veel mensen die in en uitvliegen, die in een onrustige periode zitten... ze moeten nog veroordeeld worden en allemaal dat soort dingen. Dus over het algemeen de gevangenissen voor lange straften... bijvoorbeeld in Gewaard uh, had ik de meeste levenslange straften in Nederland... Hè, in die gevangenis... Mm -hmm onomkeerbaar levenslang overigens in Nederland. Dat was een van de enige twee landen in Europa. Uh, en uh, dat was eigenlijk een hele relaxte gevangenis... Waarbij je voor alleen gewoon erg moest uitkijken dat het personeel niet te close werd met de gedetineerden. Want je kent elkaar 10, 15 jaar, je kent elkaar als persoon heel erg goed. Ja. Uh, dus, dus je moet wel goed in de gaten blijven houden wat, wat je op je positie is. Als oud-directeur uh, Frans kon jij uh, bepaalde gevangenen extra privileges geven? Ik kan me voorstellen dat. Dus bijvoorbeeld, je kon ook mensen naar een isolaire uh, uh, cel sturen. Ik kan me voorstellen dat je niet altijd in dank werd afgenomen. Of dat mensen misschien dachten dat, je, uh, dat de een hè, ja. meer gedaan kon krijgen dan de ander bij jou. Ja, dat, uh, dat, dat, dat kan. Nou ja, wat, wat ontzettend belangrijk is, denk ik, als je directeur bent van een gevangenis, is dat je heel erg transparant bent over uh, waarom je dingen doet, wie je, maar ook wie je bent. Uh, dat je. Uh, zorgt dat je, je gedrag. zeg maar. Uh, onberispelijk is. Dat je goed voorbeeldgedrag hebt. Dat is mm -hmm. eigenlijk de belangrijkste manier van sturen. in een inrichting. En ik heb zelf eigenlijk altijd ervaren dat. Uh, uh, zowel personeel als gedetineerden. Uh, gedetineerden bedreigden mij ook. als ik bij wijze van spreken. Een, uh, iemand tegen iemand zei van. ik ga jou twee weken in een isoleercel opsluiten. omdat je een personeelslid geslagen hebben, bijvoorbeeld. Uh -huh. Maar ik heb eigenlijk ook altijd ervaren... dat uh, gedetineerden heel goed snappen... Uh, uh, het heel goed snappen wanneer je iets oprecht doet... en gewoon vanuit jezelf en vanuit je werk. Of uh, wanneer je het heel erg persoonlijk uh, naar betrokkenen bedoelt. Of gewoon een beetje maatjes met hem ben, of wat dan ook. Als je gewoon streng doch rechtvaardig bent... om maar eens een ouderwets woord te gebruiken... Dan wordt dat Dan geaccepteerd. Ik heb eigenlijk niet nagedragen. Ja. Ik, ik werkte in een gevangenis, een huis van bewaring in uh, Zwaag ooit. Ik woonde vlak bij die baris. Al die gedetineerden wisten waar ik woonde. Ik woonde ze ook allemaal op straat tegen. Ik heb nog nooit, nog nooit... Iets raars meegemaakt. Nee. Bouke, jij bent ook wel eens uh, bedreigd? ik nee, ben dagelijks bedreigd. Dagelijks zelfs? Ja, ja. Vertel... Ja, wat, de, ja, wat, kijk, de, wat krijg je mensen, naar je hoofd toe? En je, ben, je bent hun spreekbuis. Jij bent degene die die deur openmaakt. Er de, de zijn mensen die zitten dan dikwijls al de, bijna twee weken in een uh, isoleercel. Uh -huh. Ja, daar heb ik ze nooit echt kwalijk genomen. Nee? Nee. nee maar ik zie dat als een soort onmacht. Oké. Okay. Ja. Dus maar niet kwalijk genomen, maar ook niet door geïntimideerd geraakt? Natuurlijk is er wel eens een keer een uh, voorbeeldje geweest... Dat, je, uh, dat het niet prettig voelde of zo. Maar het, het, nooit van die aard dat ik, uh, ne, dat ik daarvan wakker heb gelegen of zo. Nee. Nu zie je in, uh, of ik zie dat, in verschillende uh, films... Uh, waarin uh, gedetineerden centraal staan... dat er niet alleen zaken naar binnen worden gesmokkeld... maar dat men ook heel erg creatief is als het gaat om het maken van wapens. En ik kan me voorstellen dat misschien een bedreiging met woorden... voelt heel anders aan, maar een bedreiging met wapen... Ja, maar de, daar dreigen ze niet mee. Als, de, als ze alle wapen gemaakt hebben... dan wordt het heel zorgvuldig uh, verborgen. En dan... Uh, dan zal ze het willen... ze gaan daar niet mee lopen zwaaien... Zo, want dan wordt het afgenomen. Ja. Dus dan als ze komen, dan komen ze gelijk Dan, uh, dan heb je actief. dat niet door. Dan, uh, ja. Ja. Nou. Wat zei je, Mark? Dan komen ze ook voor een goeie. Ja. Ja. En heb jij je... Um, wel eens afgevraagd of... of nee, dit is, dit is een beetje... heb je je wel eens onveilig gevoeld tegenover gedetineerden? Ja, ik ben nog steeds mens. En uh, uh, als er een paar grote jongens uh, naar je toe komen... dan denk ik ook al even na van hoe gaan we dit oplossen? Mm -hmm. Maar uiteindelijk heb ik nooit het idee gehad van dit ga ik niet redden. Dus het is wel, ik heb, je hebt een bepaalde basisangst. En die angst is ook een raadgever. Op het moment dat je geen angst hebt, kun je de straat ook niet oversteken. Want dan heb je ook geen angst voor auto's die eraan komen. Ja. Dus in dat opzicht heb ik ook altijd wel gedacht... dat een stukje angst wel raadgevend is. Maar het heeft me nooit overmand dat ik daardoor niet meer kon functioneren. Jullie zitten alle drie op dit moment ook in uh, resocialisatietak uh, En daar gaan we het zo meteen uh, over hebben. Na Leon Bridges met Bad Bad News. Education, but I can see right through A powder face on a painted fool Met bad, bad nieuws. Um, lekkere trek. Klinkt beter. Het klinkt meer als good, good nieuws eigenlijk. De Zes Ogen van de Vries. Inderdaad, je luistert nog steeds naar de Zes Ogen van de Vries live vanuit het Amsterdamse Ink Hotel, waar op dit moment heerlijke biertjes worden ingeschonken voor mijn gasten. Drie, um, ja. Oud-gevangenismedewerkers met 65 jaar aan basis, uh, aan basis, aan ervaring En dan heb ik het over Bouke Tichelaar, Frans Douw en Mark Gravelin. En um, ik wil het zo meteen met jullie hebben over resocialisatie. Want op dit moment zetten jullie ze, ze, zich alle drie daarvoor in. Um, als gevangenen, maar voordat we dat gaan doen, wil ik het eerst even hierover hebben. Als gevangenen in Nederland heb je het zo slecht nog niet. Klopt dat? Dus waar we het eigenlijk vanavond ook over hebben, dat is afhankelijk hoe jij je jezelf opstelt en hoe je er zelf bij zit. Je hebt zoveel diverse regimes en je hebt regimes waar je inderdaad lang gestraft, waar we het net over gehad hebben met Frans. Mensen die langdurig binnenzitten en zich netjes aan de regels houden en ook iets doen en dus ook iets willen leren en iets met het leven willen verbeteren, die kunnen inderdaad de televisie op de cel hebben. Maar op het moment dat jij tegendraads wordt en niet wil leren van je straf, dan kom je regimes terecht mm -hmm. waar je 23 uur per dag op twee blokken kunt gaan zitten. Dus dan zou ik bijna aan vast kunnen plakken... dat als je je netjes gedraagt, is een gevangenis net een hotel? Nee, ook niet. Want uiteindelijk blijf je opgesloten, ben je nog steeds beperkt... kun je nog steeds niet zo naar je familie toe. Zeker op het moment dat je kinderen hebt... heb je nog steeds niet die mogelijkheden. En je zit opgesloten, je kunt niet je eigen keuzes maken. En daarnaast is het ook dat iemand moet leren van zijn cel. Oké, okay. dan kijk ik van even straf, sorry. de twee andere mannen aan. Zouden jullie het daarmee eens? Um, ja, in grote lijnen wel. Uh, wat ik denk is dat. Uh, de, wet, de wet die zegt eigenlijk dat de enige straf die je iemand oplegt. is dat hij zijn vrijheid kwijt is. Mm -hmm. En als ik uh, be, be, uh, op middelbare scholen wel eens een lezing hou. dan zeg ik kinderen die zeggen. van het is net een hotel. En dan zeg ik van. hou je van je familie? Vind je het belangrijk om een verjaardag te zijn? van een broertje of een zusje? Uh, en kun je je voorstellen dat je dat jaren niet kunt doen? Dat je moeder overlijdt buiten. Dat je vrouw een kind krijgt. Uh, nou, dat er allerlei dingen gebeuren waar je niet naartoe kan. En dan komt het een beetje binnen hoe ja, maar erg dat... het is dat je niet naar buiten kunt. Ja, maar dat neemt voor mij het gegeven hotel nog niet weg. Ik bedoel, ja, dan Als dan ik, ik denk aan een hotel, denk ik aan zaken. het feit... Juist, ja. Dan kijken mensen naar materiële zaken alsof dat zeg maar, de kwaliteit van leven bepaalt. Um, nou ja, materieel gezien uh, kunnen gedetineerden inderdaad, als ze zich goed gedragen, een tv'tje huren... En dan kunnen ze een televisieprogramma kijken. Uh, tegelijkertijd uh, denk ik dat Mark ook gelijk heeft als hij zegt... van uh, uh, je mag niet je cel uit, een heleboel uren per dag. Uh, anderen nemen beslissingen. Je moet een belletje geven als je een rol papier nodig hebt. Dan kan het ook nog wel eens een tijdje duren voordat er iemand komt. Uh, dat, is een, uh, dat is geen leven als in een hotel. Nee, er zit dat niet. Maar wat zeg je? Er zit nee, dat dat is het geen roomservice? Nee, dat niet. Maar ik moet, we krijgt. moeten wel eerlijk zijn. Het gaat. Net, ik bedoel, je hebt wat gedaan. Daar zit je vast, Daar zit je voor vast. Als je je daar... moet een straf uitzitten. Dus dat je moet bellen om toiletpapier te krijgen. Ja, dat is dan het minste, toch? Kom op. Nee, maar je moet <laughs> niet uh, denken dat je uh, wij, wij martelen niet in Nederland. Mm -hmm. Wij voegen geen extra leed toe aan mensen behalve dan dat we hun vrijheid benemen. En dat staat ook in de wet. Ik sta daar ook echt vierkant achter dat dat gebeurt. Wij moeten ook proberen de schade te beperken van detentie. Ik durf nog een belangrijke scherp in te zetten. Als je kijkt naar de Scandinavische landen, daar hebben de mensen die gedetineerd nog veel meer privileges als dat ze in Nederland hebben. Zoals? Daar, uh, met, met wonen, werken. Er uh, zijn een uh, soort va vakantieparken, lijkt het op... waar mensen zelf met een groep leven. Zelf koken, er eigen dingen doen. Uh, Regulier werk uh, verrichten, dus ook nog een inkomen hebben. Het recidieve aantal is vele malen lager dan in Nederland. En als je kijkt naar uh, gevangenissen als Amerika... waar het veel minder privileges zijn, daar is het recidieve hoger. En wat willen we bereiken op het moment dat iemand in de gevangenis komt... Dat hij van leert en niet meer terugkomt. Dat is ja, wel we willen ja. bereiken. Ja. Dus al, al zet je hem in een gouden kooi, uh, uiteindelijk gaat het erom wat hij bereikt. Wat met, bereikt. Uh, met, met het project Projects at Work is dat exact wat jij probeert te doen samen met Bouke. Ja. Ex-gedetineerden weer op een uh, goede manier in de maatschappij uh, uh, te krijgen. Op welke manier doen jullie dat? We hebben een werkplaats waar we mensen een vak leren. Dus uh, vanuit het gevangeniswezen, het vak wat ze daar vaak geleerd hebben. Uh, zijn vaak ambachten, schilderen, lassen, dat soort zaken. Die zetten wij door. Mm -hmm. Daarnaast hebben we individuele begeleiding. En begeleiden we mensen in een woning, in een financiën op orde... hun netwerk opbouwen, het sociaal uh, leven opbouwen. Um, dat soort zaken. Dus als ener, enerzijds uh, nou ja, dus kansen, kans, nieuwe kansen schetsen. Uh, merk je dat de arbeidsmarkt hier ook open voor staat... Of heeft de arbeidsmarkt moeite met het ontvangen van gevangenen, ex-gevangenen? Het voordeel wat wij hebben is dat we met een groot netwerk van bedrijven samenwerken. En waar we dus ook in uitleggen, joh, hij is gevangenisstraf gehad. Mm -hmm. Dus he, dat, daar kunnen we, en van ons, wij weten wat die jongens gedaan hebben. En als jij een gemiddelde bouwvakker binnenhaalt, weet je niet wat hij gedaan heeft. Dus als je dat vooral uitlegt, kun je vaak net iets ver, verder komen bij een bedrijf... en staan ze er ook open voor om mensen in dienst te nemen. Ja. Zit jullie dan ook constant een soort van coach bovenop? Dus praten met de werkgever, gaat alles goed... En als ze eenmaal ja. uitgeplaatst zijn ook. Maar het traject duurt wat langer. dat duurt een half jaar tot een jaar vaak. Mm -hmm. Waarin we mensen echt dagelijks coachen. Ja, duidelijk. Dit is dan het proces nadat iemand uit, het, uit de gevangenis is? Vaak ook nog zelfs vanuit de gevangenis. Vanuit de gevangenis al. We, we, we hebben een aantal cliënten rondlopen die in een uh, ISD zitten. Inrichting stelselmatige daders. Mm -hmm. uh, beter bekend als de draaitrugcriminelen. En die uh, zijn al aan het resocialiseren op het moment dat ze nog in hun maatregel zitten. En slapen s'nachts in de en komen overdag naar ons toe om te werken en hun leven op te bouwen. Ja. Wat is de rol um, van de gevangenis daarbinnen, uh, Frans? Want uh, nou ja, je hebt gewerkt als oud-directeur, uh, dus ik kan me, voorst of kan me voorstellen. Je bent natuurlijk op dagelijkse basis bezig met resocialisatie. Hoe ziet dat eruit? Nou ja, wat, uh, wat ik in ieder geval altijd heel belangrijk gevonden heb. en waar ik ook echt aan werkte. is de deuren van de gevangenis openzetten voor bedrijven en voor uh, onderwijsinstellingen. Uh -huh. um, er is één ding wat ontzettend veel verschil maakt. Dat is de ontmoeting. Uh, als je praat over gedetineerden... en kijkt naar wat ze gedaan hebben bijvoorbeeld... dan zijn er niet veel mensen die erg veel zin hebben... om met een gedetineerde te werken. Er zijn natuurlijk heel veel stigma's en beelden over gedetineerden. Op het moment dat je werkgevers uitnodigt... en ze aan tafel zitten met gedetineerden... en er wordt een hapje geserveerd door gedetineerden... ze worden rondgeleid door gedetineerden. Je laat zien wat die mensen kunnen... Mm -hmm dan zie je toch ontzettend veel werkgevers die dan eigenlijk zeggen van... joh, ik zou je best een kans willen geven. Dus uh, de ontmoeting uh, die eigenlijk laat zien van... hé, hey, je bent ook gewoon een persoon... Uh, helpt vaak enorm om uh, gedetineerden uh, te reintegreren. En hoe zat dat, zag dat er dan uh, bijvoorbeeld uit... Binnen jouw functie? Ik weet niet. Hebben we nou, het dan ik, over ontmoetingsplaatsen tussen werkgevers? En... Ja, ja, ja. Ik, wat ik, wat ik, ik organiseerde uh, gewoon voor alle werkgeversnetwerken... in de buurt van de gevangenis... organiseerde ik dagen waarin ze uh, uh, ontvangen werden. Mm -hmm. Alleen dat deed ik niet... Ik bedoel, ik was er zelf wel bij. En ik gaf wel een praatje aan het begin. Maar dat gebeurde door gedetineerden. Gedetineerden ja. vertelden over hun werk, over hun... Uh, over wat er gebeurde, lieten zien wat ze konden en dat soort dingen. Ja. En dat had een enorm positief effect. Waardoor gedetineerden die vaak uit een hele heavy criminaliteit kwamen, maar bijvoorbeeld hun talent ontdekten om te lassen, omdat het is vaak een natuurtalent om dat op een mooie manier te kunnen doen, nou, die, die konden gewoon aan de slag. Ja. En, uh, uh, dus dat, dat gebeurt. We hebben over de jaren gezien dat er uh, vrij veel is wegbezuinigd... als het gaat om dit soort uh, projecten om ex-gevangenen weer aan het werk te krijgen. Um, ja, daar speelt de overheid natuurlijk een rol in. Is het niet kwalijk om te zien dat dit is wegbezuinigd? Ja, dat is verschrikkelijk. Dat is, uh, dat is heel... we, hebben, we hebben natuurlijk een hele, ja, ik noem het bijna een ijstijd achter de rug... waarin eigenlijk iedere euro die geïnvesteerd werd in een gedetineerde... Uh -huh. die moest zich meteen vertalen naar vermindering van recidive. Zeg maar. En alleen de grote positivo, die kreeg kansen... terwijl die grote positivo in feite iemand was... die zelf zijn kansen ook buiten zou kunnen benutten. Het gaat natuurlijk om de mensen die nog een hele weg af te leggen hebben. Ja. Die moet je zien te ondersteunen. Um, dat is... Uh, dat is inderdaad een soort ijstijd geweest. En uh, uh, wat ik nu begrepen heb, is dat uh, nu langzamerhand uh, er toch weer stemmen opgaan. Want ze hebben alle open inrichtingen hebben ze gesloten. Ze hebben alle half open inrichtingen gesloten. Er is echt met acht jaar kabinet, is er echt ontzettend veel afgebroken van wat de afgelopen 20, 25 jaar is opgebouwd. Mm -hmm. uh, ik begrijp nu uh, dat uit onderzoeken van bijvoorbeeld. Uh, uh, dus de RSJ, de, de Raad voor de Strafrecht toepassing. Uh, voortdurend blijkt dat die reintegratie eigenlijk helemaal niet lukt. En dat komt met name door het feit dat gewoon... die hele verbinding met buiten uh, afgesloten is geraakt. Ja. En gedetineerden niet meer stap voor stap zeg maar, kunnen maar. Verder beintreken. worden geholpen. In dat opzicht hebben jullie dan echt een uh, gat in een markt uh, te pakken. En dan kijk nou, ik uh, uh, Mark en Bouw aan. Uh, ja. 60% uitstroom naar betaald werk zitten dus. Ik zie daar... Uh, ja. Ja. Er zijn mogelijkheden, alleen moet de kansen denken en in de mensen de mogelijkheid geven. En je kunt af gaan wachten totdat de overheid een keer komt. Ik heb tot op dag van vandaag nog geen euro-subsidie gehad. We zijn gewoon zelf begonnen met een groep mensen en we zijn in de gang gegaan. Ja. En dan zie je dat dat vertaalt in dat mensen echt gewoon duurzaam uitstromen en betaald werk. Ja, nou, wat ik ook heel goed van jullie vind is dat je op een aantal levensgebieden ondersteuning biedt. Het ja, kunt... is niet alleen maar werk, maar het is ook gewoon. Je kunt blijven trekken naar werk, maar op het moment dat er thuis van alles speelt, dan kunnen we elke ochtend weer opnieuw ja. beginnen. Ja. En zeker in de weekend, als het gaat over een vrije tijd, invulling van je vrije tijd. Je kunt naar oude vrienden gaan die heel dag aan de kook zitten. Maar volgens mij is het handiger om ander netwerk op te bouwen. Maar hoe ga je dat doen? En als je ze dan vrijdag wegstuurt en ze komen maandagochtend terug en ze hebben heel het weekend weer in een oude netwerk gezeten, dan kun je eigenlijk maandagsmorgen weer opnieuw beginnen. Dus het is ook thuis, werk, wonen, werk, vrije tijd. De, wat voor ieder mens normaal is, is ook. Hm. Ja. Zeker. Ik hier, en en ik die achterblijvers. Hier... Ja. Dat is dus de familie van gedetineerden, mm -hmm. De kinderen, de vrouw uh, van een gedetineerde. De ouders van een gedetineerde. Um, wat er eigenlijk gebeurt is dat die totaal geen rol hebben in het hele proces. Niemand, het oh. is een hele vergeten ja. groep. En um, eigenlijk is het zo dat als je gedetineerden wil, zou willen ondersteunen bij hun reïntegratie... zou je die groep een stem moeten geven en moeten ondersteunen. Op welke manier doe je dat, Frans? Um, nou, wat wij bijvoorbeeld doen is dat we... Uh, in ieder geval bondgenoten noemen we dat. Bondgenoten contact stimuleren in netwerken... en op sociale media en dat soort dingen. Uh, we koppelen ervaringsdeskundigen. Dus die het zelf allemaal meegemaakt hebben... aan mensen die uh, ermee te maken hebben, achterblijvers. Want die hebben meteen financiële problemen. Problemen met de kinderen. Uh, ze worden met de nek aangekeken door de buurt, door de familie. En noem het allemaal maar op. Dat heeft hele nare gevolgen voor de kinderen natuurlijk. En um, uh, wat we vervolgens ook proberen... is om gewoon echt iets te doen aan de, als, als een belangen. Om hun belangen te, te ondersteunen. Dus ook hun positie. Ik, ben, ik, ben eigenlijk... ik begrijp niet wat je daarmee bedoelt. Oh, sorry. Ja, daar ben ik niet zo duidelijk in. Wat ik eigenlijk bedoel is... deze mensen verdienen... een stem aan tafel, mm -hmm. een plek aan tafel om te vertellen hoe het eigenlijk is... om met twee kleine kinderen thuis te zitten in een bijstandsuitkering... en dan vervolgens op een onmogelijk tijdstip 200 kilometer verderop... Uh, een te man te bezoeken ja. op een industrieterrein... Uh, wat een half uur van het station af ligt... Uh, en dan een uurtje daar te mogen zijn, ja. zeg maar... Nederland heeft de meest sobere bezoekfaciliteiten... van alle omringende landen. We hebben het allemaal netjes georganiseerd. Alleen, uh, het is niet goed voor de achterblijvers. We zijn vergeten nou. waarom, we eigenlijk, waarom we het eigenlijk zouden, waarom we het eigenlijk doen allemaal. Weet je wat ik interessant vind? Ik zit hier tegenover uh, drie mannen. Jullie hebben, uh, ik krijg gewoon het gevoel dat jullie met ontzettend veel passie... en uh, goede mentaliteit jullie werk hebben gedaan. Meegestopt. Als het gaat om uh, daadwerkelijk in de gevangenis werken. Maar nu daarbuiten nog zoveel geven. En het zo belangrijk vinden om, uh, om je in te zetten. Maar waarom? Want je zou ook kunnen zeggen. Ja, mijn werk houdt hier op. Ik, voor mij als persoon. Ik, mijn werk is uh, mensen vooruit helpen. Mensen in de kracht zetten. En of dat nou in de gevangenis is. In de, de, destijds in de verslaving en uh, daklozenopvang, oh. Of nu in het werk wat ik nu doe. Dat is wat ik leuk vind om te doen. Ja. Bouke, haal je hier meer um, voldoening uit? Ja, wel, uh, ik haal hier wel iets uh, meer voldoening uit. Omdat ik. Uh, je bent meer betrokken en je ziet het. Uh, ja, meer het stuk daarna. Mm -hmm. En uh, in detentie uh, was het oh. zo. Uh, ja, je maakt de mensen tijdens je dienst mee, maar hoe het daarna met hun verloopt, na hun detentie, dat, dat krijg je niet mee. En, ja, je bent veel meer betrokken bij het individu nou, uh, bij het werk wat ik nu doe. Dat uh, ja, vind ik voor mij uh, veel bevredigend. Frans, ja. Ja. heb je dat het gevoel ook? Meer ja. op uh, individu? Nou, dat, dat deed ik eigenlijk binnen het systeem ook al. Het is wel fijn dat je buiten het systeem veel meer mogelijkheden hebt. Mm -hmm. Het is ook naast het feit dat, men, dat, het, dat het heel lastig is... om als jij verslaafd bent en een achterstand hebt... en ga maar door om uh, je leven weer op te bouwen... is het wel zo dat ieder klein stapje enorm verschil maakt. Mm -hmm. en dus op het moment dat, je, dat iemand al in staat is... om bij wijze van spreken uh, zijn vaderrol wat beter in te vullen... door gewoon zijn kind te laten merken van je bent belangrijk voor me... Ja. dat maakt voor dat kind al ongelooflijk veel verschil. Ja, dus uh, ik ben ook wel heel erg van de kleine stapjes en de kleine succesjes. Kleine stapjes en kleine succesjes. Ja. Is dat voldoende om uh, de wereld uiteindelijk te veranderen? Je moet in ieder geval beginnen met kleine stappen. Daar <laughs> ja. ben ik het ook ja. helemaal uh, mee eens. Heren, ik uh, wil jullie bedanken voor jullie tijd. Ik, uh, Ja, mooi. Ik heb met, uh, met mijn moeder heb ik het hier uitgebreid over gehad. Omdat zij ook in het gevangenisleven heeft gezeten. En uh, wat jij net aan het begin van de uitzending zei, uh, Mark, vond ik wel heen, heel interessant. Je zei, um, houdbaarheidsdata. Je moet er niet te lang zitten. Mijn moeder heeft er 25 jaar gezeten. Dat was eigenlijk, naar ja, na aanleiding van jouw rekens, 10 jaar te lang. Ja, en ik 40 jaar. Dus dat is eigenlijk ja. heel stom. Eigenlijk. Ik bedank jullie Frans Douw, Mark Gravelin en Bouke Tichelaar. Zometeen hoor je Wouter Bouwman op NPO Radio 1. In de wereld van BNN-Vara gaat hij het hebben over helden en typisch seizoensvoedsel. En ik ga je bedanken voor je tijd en wens je nog een hele fijne nacht. BNN-Vara.